10 juli 2021, zaterdag. 23.98 stappen. Opgeteld zitten we nu op 45.600 stappen. Oh, ik mis één stap. Dat is dan 45.601. Zet D.D. Stap door.